Al net schut met het NOS Journaal. In de Gaza-strook zijn opnieuw twee Israëlische gijzelaars vrijgelaten. De mannen werden door leden van Hamas overgedragen aan het Rode Kruis. Twee mensen die aan het begin van de oorlog werden ontvoerd uit Kibbutzen. Een derde Israëlier wordt naar verwachting later vandaag vrijgelaten. In ruil voor de gijzelaars laat Israël 183 Palestijnse gevangenen vrij. Het is de vierde keer dat Israël en Hamas mensen uitruilen sinds het staakt het vuren. In Breda is vannacht een man ontvoerd. Volgens de politie werd hij rond middernacht meegenomen... in een busje bij een atletiekvereniging. Het gaat om een man van 24. Het is onduidelijk waarom de ontvoerders het op hem hadden voorzien. Volgens de politie hadden de daders wapens bij zich... en droegen ze bivakmutsen. Vannacht zijn al getuigen gehoord... maar de politie hoopt dat meer mensen die iets hebben gezien... bij de atletiekvereniging zich melden. De familie van de ontvoerde man maakt zich zorgen... Ook om zijn gezondheid. Hij is afhankelijk van medicatie. In het bestuur van vakbond FNV heerst een crisissfeer, schrijft Trouw. Vicevoorzitter Zakaria Boufagascia, die volgende maand hoopt te worden verkozen tot voorzitter... zegt dat hij door de rest van het bestuur wordt tegengewerkt. Zo zou er een onwaar gerucht over grensoverschrijdend gedrag zijn verspreid... en wordt er getreuzeld met een onderzoek dat zijn naam zou kunnen zuiveren. In de Amerikaanse stad Philadelphia is een vliegtuigje neergestort. Het gebeurde op een drukke weg. Het ging om een medisch transportvliegtuig met zes mensen aan boord... onder wie een minderjarige patiënt en dienstbegeleider. Mogelijk zijn op de grond ook slachtoffers gevallen. Het weer. In bijna het hele land vriest het licht en het is vaak mistig. Daarna geregeld zon, maar in het noorden kan het nog een tijd grijs blijven. Het wordt 4 tot maximaal 6 graden vanmiddag.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 Ja, Tupac Leeft op de radio. Start hier uw jingle graag. Dank u wel. Nee, toch niet? Nou, dan Tupac deze maar. Leeft. <laughs> niemand zit erop te wachten. Ja, niemand zit erop te wachten. Nou, dat maken we zelf allemaal uit. En wat. Uh... En, eh, eten. En, en Wat zijn dit voor, Types? We moeten harder op de knopjes drukken. Dat lijkt altijd wel oh, weer. Ik dat heb pas Ja, ik denk dat het geval is. Goed, vandaag is het hele team weer compleet. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Jawel. We zijn weer in de meerderheid, de morgen. Ja, <laughs> daarom ben ik teruggekomen. Ja. We kunnen de vrouw weer gaan overstemmen. Ja, ja zeker. Nou, uh, terug uit Australië. Ja, en mijn en, vraag aan jullie: wat? Heb, ik, heb, heb ik wat gemist in de tijd dat ik al bezig ben geweest? Redwine, oliebollen, appelflappen? Ja, ja, denk dat, ik. Dat Denk is, ik, ja. Nou ja, goed, sinds jij weg bent, is het rustig in de gastenstrook. Ja, dat uh, vertel maar je me. Ja, mee. Dat, is, dat heb je goed voor elkaar. Heb je ook met die... Um minister-presidentie te praten, Australië. Ja, Heeft gedaan. Op, he? wat, uh, ja, op die manier. Dus ja. dat is wel mooi. Zijn er zijn bijvoorbeeld mil ja. militaire acties ja. op de Westbank. Maar dat mogen we niet noemen, natuurlijk. allemaal. Nee. Dat is heel iets anders natuurlijk. Maar goed, hoe was je vakantie? Nou goed, we komen natuurlijk uit de zomervakantie. Ja, het mag, hè? Ja, zes ja. weken zomervakantie. En uh, de, de, de, de kinderen gaan daar uh, volgende week ook weer naar school. Dan begint het hele schoolseizoen. Is dat helemaal in de structuur daar? Ja. Dus je zit uh, iedere dag uh, zie je op het nieuws uh, van, oh, ga je naar school, koop nieuwe schoolboeken, kaften, kasten, bedden, oh. huizen. Ja? Nou, dat is dus heel grappig, want uh, wij hebben dan huizencrisis in Nederland, ja. maar dat hebben zij dus daar ook. Ook, ook, ja, ook wel Ja, dat hebben zij Terwijl, heb je wel eens gekeken wat een huis kost in Australië? Toen in 2000 dat ik er was, was het echt voor 100, 200.000 uh, ja, gulden, of, uh, ja, gulden. Het is een Nog dollar. Het is nog steeds niet duur, nee? maar uh, het is goedkoper dan Nederland. En ook ja. het dagelijks uh, onderhoud in Australië is uh, goedkoper. Dan in Nederland een um, liter benzine, 1,05 euro als voorbeeld. Oké, okay. en dan kan ik me nog herinneren dat er heel weinig groente was destijds. Er was wel heel veel vlees? Maar okay. weinig groen. Ja, of vlees dat is heel grappig. Ja? We moesten echt ons best doen om iedere dag te gaan uiteten. Ja? Maar je wordt iedere dag verleid om te gaan barbecuen. Oh. Want je kan langs de snelweg barbecuen, bij je appartement, bij, op je camping, waar ja. dan ook. Klaar, het is echt een land voor Jolande om erheen te gaan. Ja ja. Ja. ja, ja Gewoon een stukje vlees in de auto in je rij. En dan met, oh, we kunnen hier. Want overal heb je namelijk van die overkappingen. En daar ja. zitten echt gasbranders in. En die kan je gewoon gebruiken. Ja, dat kan oh, die nog kan wel. je zo aanzetten. Die even. kan je zo aansteken. Oh, dat is ook best wel gevaarlijk. Heb je dus daar niet heel wel branden, dat de jeugd daar een beetje op. Oh, daar zijn ze nog positief ingesteld. Daar ja. Gelukkig. Ja, daar hoef je je helm niet op te zetten, zeg maar. Dus Ik zeg, uh, je historisch. helm Oh, Jij helm hoef je niet op te zetten. Nou Afgelopen week hoopte we het ook weer over de helm... die natuurlijk gestolen is uit het Friese museum. Ja, en dan ja. is er nog steeds die Roemeense gouden helm. De politie laat foto's zien van verdachten. Dat is op zich al bijzonder. Maar dan ook nog eens voluit met de namen erbij. Er zijn al drie verdachten voor de kunstroof in Drenthe. En die zitten alle drie vast. Maar de politie wil van ze weten... waar de kunstschatten zijn op dit moment. En gebruikt de publicatie van ja, die foto's om ze gaat... onder druk te zetten. Ik, snap best, ik je wil geen ruzie met de Roemenië hebben natuurlijk. Dat schijnt toch wel anders te reageren dan je verwacht. En er zijn ook uit dreigingen gekomen uit Roemenië. Dus we gaan hele gekke dingen doen. Terwijl we al drie verdachten vast hebben... gaan we hun foto's posten met hun naam erbij. Het grappige is dat een collega van mij... die woont bij hun in de straat. Oh. En hun uh, zoon die belde haar op het werk op. Die zegt van, wat is er aan de hand? Heel veel brandweer en een politie-ME is hier aanwezig. En die haalde die uh, twee, drie gasten uit het huis... vandaan om op te en op te halen. En uiteindelijk, ja, gisteren een uh, advocaat in een van die talkshows... die zei zichzelf: het gaat over een helm. Is er iemand in levensgevaar? Zijn er gijzelaars? Nee, het gaat over een helm. En dan mag alles, alle regeltjes die we hebben voor dit soort rechtszaken... mag dan aan de kant geschoven worden. Want, oh god, die helm wordt niet gevonden. Dit gaat heel ver, hè? Ja. Dit, kan, dit mag eigenlijk gewoon helemaal niet wat ze doen. Die, die namen in uh, de uh, foto's, foto's. foto's plaatsen... Oh ja. dat is eigenlijk verboden. Volgens het oh ja. rechtssysteem. Maar goed, OM die hebben gezegd... nee hoor, straks is die, die helm omgesmolten. En dan wat? Maar of, of, of, of, of ligt er een bepaalde druk vanuit Roemenië in Nederland? Ja, ook wel een beetje natuurlijk. Ja. Dat is het ding. Dat Want het, is het ding schijnt dat uh, die man die daar... Uh, die uh, Conservator van het oh, ja? museum. Ja? Die was geloof ik uh, was ook in Bruikleen. Die, die werkte daar als inval. Die meneer. Die meneer. <laughs> en die had verkeerde beslissingen genomen. Dus er staat nogal wat op het spel. Dus in één keer gaat de OM nu hele rare sprongen maken. Nou, ik ben reuze nieuwsgierig. Het blijft natuurlijk altijd wel boeien. Zeker. Zeker. Zeker. En de vrouw in de hoek, die nog? Heeft u nog wat te melden over de afgelopen week? Ja, ik heb wel wat te melden, maar nee. ik kan er niet zo even niet op komen. Oké, okay, dan komt het zo. We staan er eerst even een lekker muziekje. De hele show zit vol informatie. Geschiedenis niet te vergeten door het tweede gedeelte. Het is vandaag 1 februari. Ja, er zijn weer een paar leuke dingen gebeurd in de geschiedenis. En ook wat minder leuke dingen, echt dramatiek. van de bovenste plank. Maximo Park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 Heel veel hand hoor. Ja, elke keer dat ik deze plaat rijdt, dan denk ik. Ja dan hoor ik ook gewoon achter de microfoon. Hier horen we met z'n allen. That's where we belong. All of me, Maximo Park, alweer een oud singeltje van een aantal jaartjes geleden. En ook drijven hier goud van oud. Nou ja, zo oud is het ook alweer niet, hè. Het is geen Radio Team Gold. Nee, dat is het zeker niet. Goed, dus, uh, het is een beetje koud buiten. De, de auto was een klein beetje bevroren. Het is een klein beetje krabben. Ja. En, en ik had al eerder gehad dat de auto niet wilde starten. Ik dacht, oh mijn god, dat was straks nog even met de trein. Maar gelukkig, ik kon gelukkig de, de CO2 uitstoten er gewoon weer starten. Dus dat is wel prettig. In Haarlem was het plus 1 en ik kom hier aan in, in ja? Zandvoort. En ik zie mijn metertje gelijk min Ja, precies. Gewoon ijzig het is koud hier. hier. Ja, de ijzige gebied. IJsland. Vanuit uh, vanuit de zee. Dus nou goed uh, vertel. Wat hebben we allemaal zo te melden? Ja, ik uh, heb gelezen dat uh, vandaag per 1 februari Trump uh, de invoerheffingen gaat bekendmaken en daar zitten Canada, Mexico en China en ook Europa bij. Oh. Oké. Okay. Ja, maar de vraag is nog even op welke artikelen zal dat zijn ja, voor uh, ja, Europa? Ja, Ja, ja. Maar Mexico die wordt het. Uh, uh, hoe heet het? Uh, Canada en Mexico worden het hardst getroffen met 25 Oké, okay. nou, ik ben benieuwd of er ik nog ik bedrijven ook. daardoor gaan omvallen. Omdat ja, ze niks ja, ja. naar Amerika kunnen verschepen nou. meer. Ah, ja, het mag wel een tandje minder, zeg ik altijd. Tegen mijn kinderen ook altijd, weet je. Die zijn ook altijd alles, van alles aan het bestellen. En dan hupp, bestellen ze nog wat extra. Kunnen ze weer gratis terugsturen. Weet hoe het ik allemaal het is. Elke dag komen er wel pakketjes aan ik Denk ik van, het kan wel een tandje minder jongens. Kom op nou. Goed, vandaag in de Telegraaf lezen. toch meer Syriërs. Het schijnt ondanks de val van Sy Syrische dictator Bashir Assad... Eh, komt er toch nog een hoop eh, asielzoekers hier naartoe. En eh, uiteindelijk eh, eh, die blijven toch wel fors eh, aantrekken... omdat ze toch denken, nou, we willen toch de familie herenigen... En kijk, onverwacht um, dient er 1569 Syriërs een asielvraag in. En dat blijkt uit cijfers van Immigratie- en Naturalisatiedienst. En dat is bijna de helft van de asielaanvraag in Nederland. Dus de helft van de asielaanvraag is, komt dus uit Syrië van dat Je denkt van, maar daar is het nu toch veilig? Ja. ja, het is wel veilig. Maar heb je gezien wat voor puinhoop het is daar? Oh. Ja, ik weet niet of je daar eens graag wil wonen natuurlijk. Maar goed, uiteindelijk is Faber natuurlijk wel fanatiek bezig. Die komt misschien in december aan en tijdelijke... Uh, beslist stop aan... ...om uh, ja, het dicht te gooien. Maar goed, dan mogen de nareizigers uh, wel... Uh, ...die mogen wel komen. Dus nou, we zullen het zien wat het allemaal aantrekt... ...en de gedeelte roept alles en alles... maar ...of je het waar kan maken. Goed, ik zie dat je natuurlijk bezig bent ja, met je mail. Ja, het, het gaat niet helemaal goed. Maar ik heb wel hier wel een bericht... ...ik ga ja? net om het hoekje lezen... Ja. Dat het schijnt dat er een asteroïde yeah. uh, op rampkoers ligt met de aarde. Maar die komt pas over zeven jaar. Je moet de microfoon even dichterbij. Les 1 van de. Uh... Les 1. Ja. Oh, ben, ik ben nog steeds bij les 1. Ja, het ziet niet zo. Ja, dat ziet niet op, nee. <laughs> nee. Nee, maar er is een asteroïde die is ongeveer 140 meter groot dus Zo groot als een voetbalveld. Oh, wat? Uh, je, je kende die film dat vroeger. Hè? Die, die had uh, dat ze, uh, dan met zo'n raket naar zo'n asteroïde gingen en daar ja. nog iets in ging ja. doen. Ja ja, ja, ja, Nou, dit is, dit is ook zoiets. Dus ze zeggen, over, uh, op 22 december 2032. 32. Oh, weet je, ben kunnen sure. zijn een neermis. Dus dat hij echt op, uh, op een aantal kilometers afstand langs scheert. Ja, ja echt een aantal kilometers. En hoeveel is dat meestal? Is, in de ruimte is dat meteen een miljoen kilometer. Of ja, zo. ja, ja, ja, ja. ja. Dus wel, ja, al, ja. Ik, ik, ik zat hier niet bij hoeveel kilometer? Ja, nou, de, de kans is in ieder geval 1 op 83 of zo, dat hij hier uh, inslaat. Dat is behoorlijk 3, hoog. dat is behoorlijk hoog. Ja, precies. En op 83. Nou, dus, uh, maar ja, hij wordt pas in 2004, uh, 2028 wordt hij weer zichtbaar, Echt? maar hij, hij, hij is al een beetje in kringen aan het draaien. Zo, weet oh, hij maakt zijn ruimte, het uh, ding ja. steeds groter steeds. Uh, en dan, dan pakt hij zo aarde erbij. Bam! Ja, hoppatee. Dus, nou, uh, leuk. Eh, wij hadden het over dat er veel asielzoekers hier naartoe komen. Maar voor mij moeten we ons daar niet druk om maken. Nee. Maar komt er iets heel snels, uh, groters ja. naar ons toe. Ja. ja. En een asteroïde ter grootte van een voetbalveld. We was geleden hebben het erover gehad dat echt bepaalde asteroïden, als die dicht bij de aarde komen en in het dampkring verbranden, dan al een gigantische explosie van. geven. Dit gaat helemaal een bijzondere... Zo'n explosie, dus de, als die dus dan niet ons raakt, maar wel vlakbij komt, dan krijg je misschien hetzelfde als toen met de dinosaurussen. Ja. Dat je dan een enorme grote... Precies, dan gaan we weer terug dat naar dat die hele, ah. gaan we terug naar de kleine mensjes. Hmm. Ja. Zo is alle grote mensen die overleven. En wat, wordt het, wat anders wordt dan misschien weer heel groot. Ja. Misschien hele grote torren en zo. Oké. Okay. Verstellig. Goed. Ja. Leuk begin van deze zaterdag. Ja, optimistisch. Een dag! Onheilspellende klank van Lola Jong, blijf hem draaien tot hij uitkomt op singel! Wat vind ik hem goed? Wish you were dead.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 Ik kom uit Noord-Londen eh, vandaan. We staan sinds 2017 en ze komen, wel naar Nederland. Denk je van, oh, wat een lekker muziekje. Dat wil ik de hele avond horen. Het is niet allemaal zo zoetsappig, maar toch wel redelijk veel. 25 februari eh, begint om half acht in de Melkweg. Er zijn nog kaarten beschikbaar. Dus ik zeg, nou, ga er gewoon heen. Het is lekker vroeg, eindig. half acht. Ja, was precies. Dan kan je om, om tien uur weer in bed liggen. Nou, zoiets. Ja, ja, ja dan, dan je kan je de de gewoon dan. lekker op tijd de trein pakken ja. en zo. Heerlijk. Goed, daarvoor nog Lola Jong. En ik hoorde net van uh, Jolande dat de platen aan je groeit. Nou. Ja, het ja, grows Het is inderdaad zo. Ja, yeah, wish you were dead. En als je de tekst luistert, dan pfft, nodig ze je uit om te komen neuken. Uh, ah. Je mag haar aan de haar trekken. Maar je moet me geen hoe noemen. En dan nee. wil ik dat je doodgaat. Dat lijkt me inderdaad ja, ook wel iets Het is volgens mijn een verward persoon. Maar wauw, wat zit dat leuk in elkaar, dat stukje ja. muziek. Maar ja, ja, je vroeg je nog af wat mijn uh, uh, hoogtepunt deze week was. Ja. Nou, ik ja. heb dan in het kader ja. van... Uh, Film en food. Ja. Krijgen wij af en toe iets. Uh, dat gaat dan om te zorgen dat de mensen zich meer verbinden. En elkaar beter leren kennen ja, bij het werk. Ja, stoppen we maar weer wat voering. Ja. <tie> ja, ja, ja. Nou, het was zeer, zeer, uh, zeer keurig. Ja? Maar dat was dus een documentaire. En die kwam dus van NPO KRO. Ja? En die heette Belaagd. En dat ging dus echt over van uh, uh, een soort MeToo documentaire. Ja. En, maar het jammer is, er zitten dus alleen vrouwen in de zaal. Ja. En dan hoor je dus ook van een vrouw dat die gewoon... Uh, er komt een collega van haar man, die, die dan uh, in militaire dienst is... en die dan af, afwezig is, dus komt daarheen. En die heeft die vrouw dus op een vreselijke manier verkracht. Oh. Waardoor ze zelfs uh, operaties nodig heeft gehad... Oh, ja. aan bepaalde lichaamsdelen. Ik kan het wel weer erg dan een meteoriet, zeg Maar ik. ook, ook geweld natuurlijk en dat soort dingen. Ja? En dat, dat heeft wel heel veel indruk op mij gemaakt. En ik kan hem zeker uh, aanbevelen om te kijken. En ik heb ook gezegd tegen hun van... Eigenlijk moeten ze gewoon zeggen: van nou, er moet per afdeling moet er gewoon vier mannen komen kijken. Okay. En dan hebben ze het na de hand wel weer over met de oh, ander. Want voel... je staat er niet bij stil hoe vaak vrouwen zich toch uh, uh, rottig uh, bejegend voelen. Ja, blijkbaar. Ik, ik voel echt, ik, ik weet niet of jij dat straks. hebt, Maar dat je, je straks denkt: ik moet straks nog op cursus, joh. Ja. Ik moest straks echt nog op cursussen omgaan vrouwen. Dan krijg je, je zo'n uh, paspop daar. En waar mag je wel aan zitten en waar niet? Ja. Mag en je gewoon wel een jaar BNV. lang cursus. ja BNV heb je, maar daarnaast heb je ook nog een vrouwencursus. Hoe ja, maar ga dit, je normaal met om? Dit is vrouwen nou weer typisch zo'n reactie van mannen. Ja. Van we mogen ook, ook helemaal man. niks meer. Nee, we nee, aan nee, nee, maar het gaat ook echt om macht. Hè? Dus de macht uitgeoefend wordt door bazen en dat soort dingen. Ja, oké. Okay, uh, het heeft niet alleen mee te maken. Het, ook, ja, het maf is, ik kom echt aan de vrouwencultuur. Dus ja, ik... Af en toe heb ik wel eens mannen die dan van die mannenhumor hebben. Dan denk ik van, oh dat is niet helemaal mijn humor. Maar ik ben geprogrammeerd op vrouwenhumor natuurlijk. Ja. ja, dus ja, ja. dan krijg je dat. Ik heb, al, ik heb ook al geen man om waar ik mee werk. Ik moet weer leren om met mannen om te gaan. Weet je, joh, ja. hey, pik, hey, alles goed. Ja, goed, man. Ja, ja. Goed, al gekeken. Ja. Je nog een ja, twee keer ik had nog gezien. Nou, ja. goed, zoiets, weet je, dat is een echt veel mannenhumor. maar ja, dat, uh, dat doe ik niet. Nee, nee. Dat heb ik niet Geleerd. Dus nou, nee. goed, dat is jou bijgebleven afgelopen week. Ja, dat is nou. wel zeker bijgebleven. Nou, dat is mooi. Ik ah. zit in de gapende mond kijken. Goed voor nee, nee, je. Ja. Nee, nee, nee, nee. nee, Mannen, nee, nee. We beginnen daarvan okay. te gapen van. Wat een onzin, allemaal. Nee, nee, niet, dat heb ik niet gezegd. Moet ik weer op cursus? <laughs> ja. Hé, hey, wat een mooie, toch even zeggen. Ja. Mooie, mooie schuif, uh, hoe noem je dit? Microfoon-dempers. Oh, dempers. Oh, even, even, ja, altijd leuk om even complimenten te ja. geven aan mensen die hier ja. tijd in steken. Ja, zeker. Wij vinden het allemaal ja. vanzelfsprekend dat we hier gewoon uh, kunnen braken voor dat ding. Maar, uh, ik vind het uh, ja. mooi gedaan. Die is leuk mijn, mijn, mijn complimenten. Ja. Tijdens mijn afwezigheid heeft natuurlijk, is natuurlijk de inauguratie geweest. Hè? Ja. Ja. Ja. ja, ja. Nou ja, ik heb wat beelden gezien, maar inhoudelijk niet zo. Nee. Maar ik begreep, deze week heeft hij uh, gevaardigd om de federale financiering, sponsoring en promotie assistentie voor genderbevestigde zorg... Ja, ja. voor minderjarigen stop te zetten. Ja, We hebben Hij er gewoon hè? man en vrouw, meer niet. Ja. Ja. Anders bestaat het niet. Ja. En ze trekken zich terug uh, officieel uit het klimaat, uh, klimaatakkoord. Ja. Ja. En ze gaan weer boren. Drill baby, drill. Oh ja. Ja, ja natuurlijk. We maar hoe was het in part. Australië? Ja, had je daar ook zoveel interesse in wat Trump ging doen of helemaal niet? Ja, hebben ze ja. daar ook wel Zie je dat veel op de televisie? Dat de vraag, ja, je ziet het. Ja. Ochtends zie je het op het nieuws. Zie je Flarders voorbij komen dat in Amerika de inauguratie heeft plaatsgevonden. Ja. Maar dat is volgens mij 25 seconden. En dan zie je hem even staan zwaaien met uh, Camilla. Ja. Met zijn vrouw. Toch, Camilla? Uh, ja. je uh, zo? Ja. Nee, nee, nee, nee. Oh, wacht met die hoed. Oh, die, hoe heet zij? Uh, <laughs> dat ze net oh. onder de hoed vandaan kwam. Die weet ik Ik ben net oh. even vanavond naam verkwijt. De buitenlander. Oh nee, dat mag je niet zeggen. Nee, sorry, dat is ook okay. echt Amalia, rijden. Analia, Amalia. Oh nee, dat is nee, de dochter van. Oh, moet, ze, heeft weinig, ze heeft weinig indruk gemaakt. Het is import, ze moet rijden. Oh. Dat kan nee, ik dat zeggen tegen hem. Maar inhoudelijk, ja tuurlijk. en Je ziet de voorpagina's van de krant. Ja. Uh, maar inhoudelijk. Ja, volgens ja. mij het is het nog steeds 15.000 kilometer. Uh, ook van ons af. De, de vraag is natuurlijk ook of, het heel veel, of de politiek heel veel met elkaar verbonden is. Dat is meer de vraag. Of we dan in de ja. om te noemen. ja. Ja. goede. Ik zeg, Australië is altijd een groot eiland. Oh, dat moet je niet zeggen, want dan krijg geen ruzie. Die is geen eiland. Mm -hmm. Die is een continent, hè? Ja, Wat hartstikke van? groot continent. Ja, maar maar dat dat zeker 158 keer zo groot als... Melania heet ze. Ik, zal, ik zal Melania. Je even, dan zit je de hele tijd te denken, hoe heet ze nou? Hoe heet zij? Melania. Ja, en Groenland, hè? Ja. Dat wil hij ook iets mee, toch? Hij ja, wil ja, zich ook... ook ja, alle. Maar ik heb ook wel begrepen, dat, ik hoorde ook al van... dat hij dan zo'n dealmaker is van... als jullie Groenland aan ons geven, dan zorgen wij dat alle alle importregels er niet zijn. Dus we gaan straks importtarieven krijgen. Ja. ja. Maar okay. op die manier probeert hij dat ze zin te krijgen. Dat is echt heel businesslike. Ja. Maar het zijn allemaal dingen die gewoon niet haalbaar zijn. Waarvoor roept hij dat ze dingen bezighouden met belangrijke zaken... in plaats van dat ze dingen in een media te roepen. Nee ja. Nou ja, goed. een statement. Een statement. Nou goed, zover even over Trump. Straks ja. nog weer erover. Want hij gaat ook de, de problemen in de luchtvaart oppakken. Daar heeft hij ook echt duidelijke regels voor gesteld. Er We zijn weer wat mensen door elkaar aangevlogen. Een helikopter en een vliegtuig. Ongelooflijk. Ja, een zwarte doos is gevonden van helikopter. Ja, ja dat hoorde ik vanochtend. Ja. BDA hier, Kiki, ben ik altijd voor. Ik so niet Wat een lekker stinkel gitaart. BBI, zo heet de band. Ja, BBI. En het album heet 1. Niet te moeilijk, jongens. Door, we gaan muziek maken. Zo Hoe heet het? Hé? He? 1 geen 1 in 1 meer niet. En het heet Kinky. ja zeker fijn. Het is er weer tijd mm, voor. Het nieuws gaat berichten. We kijken even naar de Kijken we naar de Zandvoortse berichten. Jeugddebat was er afgelopen vrijdag... En vorige week vrijdag alweer in de raadzaal. Groep 8. Uh, uh, jongens en meisjes. En uh, vijf scholen waren daarbij aangestoten. Vijf scholen vanuit Zandvoort. Om even uh, duidelijker zijn. En er werden drie stellingen gedropt. Vuurwerkverbod, sporttoernooi uh, en uh, honden op het strand... En ja, David Molenburg was er natuurlijk. En Lars Carré was erbij. En ze waren echt zwaar onder indruk hoe hij hier gedeputeerd werd. Het was echt vrij heftig. Ging er heftig aan toe. En uh, uiteindelijk waren Adriane Fallampoer, denk ik. En Tommy Loy Maar, maar, ik heb het niet omhoog gezegd. Tommy, uh, die had eerder gewonnen. En uh, sowieso vonden ze vuurwerk gevaarlijk. En zielig voor huisdieren. En er waren een paar mensen die waren er nog wel voor... Uh, dat was wel grappig. Die hadden zoals, ja, die moeten er ook een beetje van kunnen genieten. En uiteindelijk ging het ook over de, de honden op het strand. Die mogen natuurlijk vanaf 15 april tot en met 1 oktober... alleen s'avonds van, uh, uh, van 7 tot 9 uur s ochtends wel op het strand rondlopen. En verder ging het over sporttoernooien. En uh, de ouders die langs de kant staan, die werden soms een beetje agressie ag agressief. En gingen er zich te veel mee bemoeien. Oh. Dus is dat misschien een, een oudersverbod. Dat die niet bij dat soort toernooien mogen komen kijken. Om het een beetje rustig te houden. Uh, verder zit het ook denk ik Misschien uh, toernooien uh, uh, gaan organiseren met dammen en schaken. Dat is wat minder heftig. Ja, een goed idee. Ja. Ja. Ik, of een gelijkdichte uh, tribune. Dat, ik, dat de mensen heel hard kunnen schreeuwen. Maar als de kinderen horen het toch niet. Nou, <laughs> ik denk gewoon een beetje jezelf inhouden zeg. Ja. ja. Ik bedoel, snap best dat je zelf mislukt bent als, uh, als sporter. En dan hoop dat je je kinderen een beetje meer aan moet kondigen dat die het wel gaat redden. Ja. Nou, het is niet helemaal een goede instelling. Oké, okay, wat om meer? Ja, nou ja, het is vandaag 1 februari. En uh, vandaag sluit ook uh, de speelzaal van het uh, casino op het Badhuisplein. Ja. ja het is hè? officieel ja, ja, gedaan. Ja, ja, ja. Nou ja, gisteravond uh, heeft uh, Baukers, meneer Boukers, nog één keer de, de kaarten en scheren. Gerard. Nog één keer de magische woorden. Niets meer plaatsen. Ja, heeft ja. Die kunnen Rienne, van plus? Rienne van Plur? Rienne van Plur. Zegt hij oui, dat oui. dan? Of zegt hij het in het... Uh... Nee, echt in het Nederlands. Oh. Niets meer plaatsen. Dus uh, ja, het is, oh. uh, het is gebeurd. Hè? Yeah. Maar uh, het verloop zelf van de casino heb ik geen flauw idee van, Want de gemeente wil nog aantal centjes zien, toch? Van... Ja, klopt. Ja, ja, dat... uh, wat was het ook weer? Nee, ze hebben ooit geld gestort in... Nou, ooit, ze elk jaar storten ze fonds? geld in een fonds om uh, allerlei activiteiten in de zandvoort te bekostigen okay. en te stimuleren. En dat hadden ze ja, met een contract opgesteld. En uh, dat was best nog wel een flink bedrag, hoor. Ja. En dat, ja, dat hebben ze beloofd. Ja, nu zijn ze ja. failliet, zeg maar, hier. En dan, ja, dan kunnen ze eronder uitkomen, zegt de ja. gemeente. Nou, ik dacht het even niet. Er zijn, van niet, niet, er zijn nog zoveel uh, casinos in Nederland. Dat dus, bedoel ik. Uh, ja. Dokken? Ja, dat is... Uh, maar dat goed, de mensen niet, van... Uh, uh, casino uh, Holland Casino zagen het wel een beetje aankomen. We wonen hier in Zandvoort misschien minder snel. Maar goed, mm. in de Telegraaf... of in de, de Zandvoortskrant nog te lezen... een... Uh, hoe noem je dat? Hoe uh, weet dat nou? Een interview met uh, Gerard de Bouwkes. Op ik wist helemaal niet dat hij weer fotograaf ook is. Nee, dat wist ja, ik niet. Ja, je ziet hem Heer? heel vaak staan uh, Ja, de Oh, is serieus? Ja. Ja. Is hij dat uit Zandvoort? Ja, klopt. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. mooie, oh, mooie foto's. Echt mooie foto's. Ik heb even gekeken op zijn internetsite. En oh. Wat voor foto's van hem... Uh, uh, gemaakt, of door hem gemaakt. Ja, dat is niet verkeerd ah, hoor. Ik snap Best, uh, dat er elke keer gekozen wordt om op het nieuws te komen. Maar goed, het is de laatste keer. Ja. Uh, verder, uh, er is bericht over strenge regels opbouw strandpavioens. Maandag was er al bedrijvigheid voor de oh. voorbereiding. Officieel was het 1 februari dat paap de shovel uh, uh, uh, met de shovel op het strand rijdt. Maar ze hebben vorig jaar ook al eerder, uh, hebben ze eerder uh, allerlei klusjes gedaan. En toen lukte het ook niet om alle containers uh, van de strand af te halen. En dat is wel een een beetje een, een, in, het een in, het oog. in het oog. Want dat moet weg. Bij de 14 paviljoens na uh, 22 maart stonden nog steeds bouwcontainers. Yeah. Zelfs drie moesten nog worden opgebouwd. En twee moesten nog helemaal beginnen. Nou, het was echt een beetje een rommeltje. Dus nu beginnen ze nog maar weer eerder. Om te hopen dat het allemaal snel op orde is. En dat yeah. het er rustig en uh, uh, verordelijk uitziet. Ordentelijk. Ordentelijk uitziet. <laughs> ja, goed, op te gaan, ja. ze, ze willen nu wel strenger gaan optreden als je het niet op orde hebt. Ja, nou, dat vind ik wel terecht. Maar hey. ik vind het wel grappig. Er is bij mij iemand thuis en die zat helemaal zich uh, te verheugen omdat dat niet kon. En en zo. En die ging maar door. En die denkt, ik, wat kan jij dat nou voor de rest geven? <laughs> maar, nou ja, het maakt niet uit voor de hey, rest. Je moet je soms ergens druk van maken. Maar ja. brood, ze moeten zich wel aan meer aan regels houden. En dan gaan we weer kijken naar overlast, gedrag en wildplassen. Wildpla ja. Dan zekker. die bouwvakkers te plassen dan de hele tijd. Ja, er staan radicties, neem ik aan. Ja, maar ja, in Zandvoort, het racefestival gaat door onder de vlag van stichting Zandvoort Beyond. Jakker, oh ja, dat ja. is yes. <laughs> Dus de komende editie gaat het gebeuren. Dat doen ze met een nieuwe raad van toezicht. Een nieuw te benoemen directeur, bestuurder. En uh, de twee nieuwe leden zijn Fong Ernst-Chi... vanuit het bestuur van Zandvoort Marketing... en Dick Hulsenbos vanuit ondernemersbelangen Zandvoort. En er wordt nog een derde lid gezocht van de raad van, van toezicht. Dus nou, ik ben heel benieuwd. En uh, ja, er, gaat meer in de, er is meer in de krant nu komende week... En we gaan gewoon kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Ja, sommige dingen zijn wel heel belangrijk. Er is dan een gedegen parapluvergunning. Ik snap niet helemaal wat dat is. Ik heb, sorry, ik heb er niet op en het niet opgezocht. gezocht. Het veiligheidsplan moet ook een beetje op orde. Want dat was afgelopen jaar niet helemaal in orde. Dus dat, dat mm. zijn wel dingen die voor bovenaan staan. Nou goed, laatste even aan Marco. Ja, ik lees ook dat het uh, de aantal winkels in uh, Zandvoort uh, die moeten sluiten. Die leeg komen te staan is uh, nou, lichtelijk gestegen. Ja. In vergelijking oh. met vorig jaar. Oké. Okay. Dus. Maar ja, tegenwoordig kun je alles online kopen. Hè. Zeggen ze. Ja, ik stimuleer ook altijd thuis dat ze gewoon de winkelen, winkel... Gaan ga naar buiten. Ja, ga naar buiten. Ga daar even kijken. Weet je aan, aan aantrekken. Ja. Maar ja, goed. Zelf. Ik vind maar het, het is ik... lastig hoor, want uh, dan, dan, dan heb ik bijvoorbeeld een bon gekregen... en die wil ik dus in een winkel dan uh, te gelden maken. En dan ja, doet hij ja. het niet. En dan of? zeggen ze ja... Dan moet je maar online bestellen. En dan kan je het wel bij die winkel halen. Of je geen oh, bezorgkosten ja, dat te doen. stimuleert ook weer En dan word je op dat moment word je ook weer uh, tegengewerkt. Ja. Ik vind het altijd lastig online. Want ik wil het altijd gewoon even aantrekken. Ik kan het ook wel. even vasthouden. Even, ja, ja, even ja, inkijken. Ja, even de stof voelen. Ja. Ja, even ik heb uit echt nog pakketten halen. liggen in mijn kast. Ja. Pakketten in mijn kast. En dan was dat echt een heel leuk vest. En dan krijg ik het. En dan is dat gewoon geprint op polyester. Oh ja. En dat is dan zo'n tegenvaller. Oh. En dan staat het retouradres er niet in. En als je dan iets uh, regelt. Dan krijg je 15% van, de, van het bedrag krijg je terug. 15%? Ja, oh, dat is niet <laughs> en heel dan is, Ja, maar anders moet je zoeken of het ergens in Spanje of weet ik veel. Wat het wordt echt zwaar ontmoedigd? Ja. Dus nou ja, dan heb ik dat gedaan. Dan zit ik weer met die kleren. Maar ja, die kan ik dan misschien weer op Vindit verkopen. En dan lijken, denken zij ook dat het een echt vest is. Nou, dat doet mij dus denken als kind zijn Als zijn bestelde ik wel eens wat bij de weekkampen. Ja. En kleding die je dan kreeg, dat stonk. Ja, ja ja ja. ja, ja. ja. Moest je in de vriezer leggen om de stank eruit te halen? heeft niet geholpen, maar... Nee. Maar leuk detail ook over die weekamp, Want ja. uh, je hebt dat uh, ponypark Park Slagharen. Ja. En toen waren wij daar. En toen bleek daar dus gewoon hele grote outlets van de weekamp te zijn. Oh. Okay. Op de terrein zelf. Ja, ik weet of het nog is, maar ik denk het niet. Nee. Maar dat was dan wel heel leuk. Want dan uh, kreeg ik kinderen aan het spelen. Je ging weer echt voor... Echt enorme prijzen kon je daar allemaal winkels we okay, kunnen We dus Oké, ik weer ontzettend foute reclame te maken. <laughs> oh, <laughs> allemaal te shit. Nee hoor, oh, nee oh, maar het is gewoon... Uh... Het is gewoon niet doen, het is gewoon echt waardeloos. Gewoon. Echt, wat een waardeloze winkel is dat week no. ja, al. Ik probeer het even recht te breien. anders hebben we straks ook ontzettend problemen. Oké, okay. <laughs> Friends Fanny Dance. We, we don't talk, don't talk at all. You gotta give some, take some, fix it up and then break some. Gotta open up, you gotta share. Build it up, get nothing there. Come on, bring some, shake some. Pull it all down, but ain't none. You gotta open up, Ja, wat zal er geweest zijn hè? Als French Ferry dan al had geleed op zoveel oorlogen geschild. De start van een heel andere uh, uh, maatschappij. Nou, ik ben ik maak het niet helemaal uh, zo zwaar. French Fair, een nieuwe plaat. Die heet uh, Human Theory. Er zit wel wat in. En let's build it up hier bij Toepak Leeft in de zaterdagmorgen. We hadden het net over diversiteit van Trump die dat gaat aanpakken. En er is natuurlijk een. Ja, midden in de, in de lucht is daar een, bij Washington is een vliegtuig met een helikopter in een aanvaring gekomen. Geëxplodeerd en in de, in de zee of daar in een meer terechtgekomen. Het is echt bizar om dat ook te zien, die beelden. En iedereen vraagt zich af: hoe kan dit nou gebeuren? Nou, president Trump zegt: die richt zijn pijl op het diversiteitsbeleid van de verkeerstoren. Ja, ze zijn een grote orgie, Iedereen heeft seks met elkaar. Let er dus ze helemaal niet meer op, hè? Ja, zei dat zei, zei zijn zijn fantasieën, volgens mij. Ook oh, een beetje, weet dat je wel. Want zei, die, die, die gasten die van alles houden... die gaan ook met iedereen meteen neuken ook. Okay, <lacht> oh, wat is zo'n troepje dan? Nou, dat is een beetje ja. zijn fantasie. Het schijnt allemaal mee te vallen. Het schijnt eh, toch wel regelmatig voor te komen... maar dan kunnen ze blaas op het laatste moment eh, ingrijpen. Bijvoorbeeld hier in Nederland hebben we het gehad. Twee naast waren op rampkoers En Die waren in de buurt van Rotterdam. En die zouden eigenlijk een pad kruising elkaar gewoon raken... En op het laatste moment een van die piloten zag dat. En die heeft toen even een stuurmanoeuvre gemaakt. En die hebben elkaar ont ontweken. Maar goed, ze hebben eigenlijk heel veel radars... die elkaar in de gaten houden. Je hebt primaire radar. En je hebt ook nog de rudimentaire radar... en de secundaire radar. En dan heb je ook nog iets dat heet... Traffic Consolation Aviation Dance System. Nou, kan ik juist spreken? Mm, jawel. Maar goed, die, die piept de hele tijd als hij vliegtuigen bij jou in de buurt ziet. En piloten zetten, dat denk ik meestal uit. Want als je in de buurt van Spiegel komt, dan word je dan helemaal net te gek. Maar piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep. <lacht> je denkt, well, we moeten kijken, joh. ze zitten overal. Dus dat zetten ze dan uit. Maar goed, er wordt nu wel gekeken waar het aan ligt. En ze zeggen dat ze uh, soms een beetje onderbezet zijn bij de verkeersleiding. En uh, verder, dat er ook vermoeidheid toch wel mee uh, samenspeelt. En het maf is dat gewoon onderling, dat moeten ze toch ook iets gemerkt hebben. Ik bedoel, als je op de beelden kijkt, gaat het niet eens zo snel. Die helikopters vliegen niet zo snel. Dus, nee. maar, we zullen het allemaal afwachten. En Trump die denkt het op zijn manier eh, op te lossen. Uiteindelijk kijken ze nog even naar de cijfers van de drones. Want het aantal drones dat wordt gebruikt neemt echt wel toe. Maar de ongelukken die worden niet meer. Dus dat is wel, oh, dat is nou, wel stabiel. Dat is positief. Want die zullen we meer merken. Ja. Ja. En uh, Trump wil af van de kantoor schuwe ambtenaren. 2 uh, uh, miljoen wil lieden weg. Ja, 2 he? miljoen. Yes. Ja, het is uh, van... Uh, of vijf dagen naar kantoor komen en zo niet de biezen pakken. Oh, oké. Okay. Het is gewoon allemaal weer even heel plat. Mm, ja. Dus ze mogen niet thuiswerken? Nee. Nee, daar komt het eigenlijk Oké. Het is juist wel goed om de verkeersbewegingen te beperken. Ja, ja maar de interactie tussen mensen is ook nog nee. wel belangrijk. Nee, ja, uh, dat ik is ik wel belangrijker. Ja. Maar alleen die mensen van diversiteit die moeten thuiswerken. Want die doen <laughs> hele gekke dingen. Nou... Nah. <laughs> Ja, dus het gaat allemaal wat worden. En er is van de week gepost in de Kamer. En er zijn reacties gekomen op de hoger btw-tarieven. Ze willen het 71% aanpakken 21,4%. Ja, het gaat om kapitaal. Nou goed, over heel veel. 21,4%. Dus je toiletpapier, je tampons je kleding en abonnementen zullen allemaal omhoog gaan. Ja. Lekker. Het gat moet gedicht worden. Ja, Maar We hebben geen ozonlaag gehad, maar we schijnen het raarste jongetje van de klas te staan. Het schijnt dat onze. Uh, staatsschuld is, geloof ik, onder de 50 of zo. En dat ja. zijn landen, die hebben het gewoon echt vele malen hoger. -Europa. Maar, die, maar die steken ook weer met meer geld in de wapens. In, ja. de, in de defensie. En ja, ook ja. de NAVO steken ze meer geld in. Dus ja, ja, is, ja de ene is dus daar goed in de zat, ander. is dat toch? Is zoiets, ja. Nou goed, 0,4 bevrogen van het BTW. Gaat dat echt zoveel geld opleveren dan? Ja, ja. ik denk dat, mensen, dat de staat ook veel kwijtraakt. Want de mensen roken bijna niet meer. Dus uh, ja. geld komt nu meer binnen. Klopt. En ze gaan over de grens halen, want dan wordt er ondertussen op tv verteld wat al oh, die mensen gaan halen daarheen. Dan mensen, oh wij gaan ook een goed idee. klein roadtripje maken. Ja. En uh, op de benzine zei en ze zo, dus uh, ja, dat uh, schiet allemaal niet op. Nee. <coughs> Misschien moet het toch maar weer omhoog bij de alcohol dan, maar ja, dat, dat zit je aan hun drank. Ja. Dat moet je niet hebben. Nee, Nee, het is allemaal nog wel, uh, wel, wel een puntje ja. om er depressief van te worden. Muziek! Ja. Stel! Goed, straks eh, onder andere geschiedenis. Eh, Tweede geels is radioprogramma. Eerst maar even hier de leuke plaats van Elbo. Fijne baspartijken zien hoor. Adrien again. Adrien a.m. in the darkness cooks. And a photo falls from my hiding book. Facing a lightning flash ah, ah, ah, ah. To start is to drive and to drive is to crash this car Listen We zitten te wachten op het nieuwe werk wat ze afleveren. Het zijn ja, echt jonge gasten die dit voor muziek maken. Ik had altijd het elbow echt van die hele oude man waren, Maar het komt door die stem ook. Die klinken zo gedegen. En of ze al jarenlang ervaring hebben. Maar dat valt dus wel mee. Goed. Eh, straks onder andere de Circo Beest hebben een nieuwe plaat. En die hoor je hier ook. Eerst even kijken we naar andere dingen. Jolanda. Ja, ja in, uh, in een Brits dorpje. Er is er een uh, postbus. Ja. En die schijnt dus gewoon continu helemaal belaagd te worden door de slakken. Oké. Okay. En. Uh, ze hebben er echt van alles aan gedaan iedere keer. Maar iedere keer, uh, die, die, die slakken die vreten gewoon de post op. Maar, dat heb ik nog nooit eerder gehoord. Slakken die papieren ja, eten, ja, ze dat Ja, lekker, dan? ze eten de brievenkaartjes en kleine pakjes op in die antiek de postbus. Ja. En die postbus dateert dus nog uit de tijd dat George VI was koning van de Britten. Maar uh, doordat uh, deze postbus nu weggehaald gaat worden... Want ze hebben echt meerdere malen hebben ze weer schoongemaakt en alles. Maar iedere keer komen die uh, beesten er weer in. Misschien... Roestie een beetje van binnen dat ze daar misschien het lekker vinden of zo. Even apart. Maar ja, dan nou moeten de mensen uit het dorp kunnen dus gewoon uh, hun post daar niet meer plaatsen. Ik zou zeggen, zet er een plastic naast of zo, <laughs> of op een andere plek. Maar uh, ze moeten nu anderhalve kilometer verder rijden om hun nu te gaan posten. Dat is het is echt verschrikkelijk. Het is echt bijzonder dat dit ook gewoon de wereld in komt, dat soort berichten. Dat je denkt van, dat dit ook gewoon in de krant komt. Dat je denkt, oké. Okay, ja, dat maar ja, dit doet me ook denken aan dat je toen die... Grote wormen had op die voetbalvelden. Dat vond ik ook zo bijzonder uh, bericht. Grote worm op de voetbalvelden? Ja, om voetbal? te zorgen dat het goed uh, uh, lucht erin komt en zo. En dat het dan bleef staan allemaal. Dat oh. de hele velden naar de Filistijnen waren. Oké. Okay. Uh, ik vind het, uh, ja, vooral omdat het van die enge beesten zijn. Dat je denkt, hier weet je. Ja. Yeah. Ja, je zal maar denken van, oh, ik hou mijn brief vast, want tussen komt er al zo'n pootje of zo'n zo zo slak zo naar boven zo over je uh, hand heen. Ja, zo'n naakvlak ziet al wel vol. Lekker als je er ook overheen rijdt, gewoon altijd. Ja, uh, flat. Dat is een ziek idee. Nou, zover even een dierennieuws. Ja, ik heb muzieknieuws te melden. Ja. Coldplay breekt record. Wat? Groot. wat hebben we het Verdamme, heb nou weer over? Stadionconcert, dat is in uh, Indiaanse stad. Uh, het concert trok bijna 112.000 mensen. Ze zijn allemaal betaald, ja. klopt gewoon niet. Het is toch <laughs> geweldig. Coldplay? Ja. Alsjeblieft, zegt. Jij ja, ja, je gaat naar een Feestje. Ik ben één keer geweest. Het is een feestje. Ja? Ja, dat ja, okay. is leuk. En een minder positief bericht is dat Marianne Faithful is uh, overleden. Oh, dat ook. Oh. Ik, ik moet je heel eerlijk zijn. Uh, er wordt ge, gepocht in de, de krant. Uh, zij heeft een hit gehad met uh, A Tears Go By... Zeg mij maar helemaal niks. Misschien zeggen ze jullie iets. Er was toch iets. Mee, Ik nee. dacht was I Look The Cloud at Bootshuis na nou of zo. Of was die niet van haar? Nee, die was niet van haar. Oh. Was mij van haar? Was die niet de dat ze... Uh, Joris Oh, nee, dat was Carly Simon. Dat nou was Carly nou. Simon. Ja, sorry, Alex okay. En dat nummer is medegeschreven door de Rolling Stones uh, leden Mick Jagger. En het schijnt ook dat ze uh, in de tweede helft van jaren 60 een, uh, de jaren zestig een bedpartner is geweest. van, yeah. de, oh. de, is geweest van uh, oh. Mick Jagger. Ja. Oh, oh. Wie niet. Wie, Z wie niet, ja. ja maar ja, dat, je, heeft je heeft nog met de Pitcherborst muziek gemaakt. Ja. En doen. <laughs> ja, Want dat het, het. roken niet. van de Ja, dat is heel apart. Wat een, een omslag in een stem. <laughs> Ik zit meteen vast. Oh. Nou, even ander serieus nieuws. Ik weet niet of het heel serieus nieuws is. Maar ja, goed. Er zijn weer wat uh, uh, gijzelaars vrijgelaten in de Gasterstrook. En dit zijn eigenlijk. Uh, uh, wat zijn het? Vijf van de zeventien. Uh, ja, noem je dat ook weer camera-spotters noemen ze, spotters. Het zijn jonge uh, dames, jonge soldaten, vrouwen. En die hebben eigenlijk de hele tijd op de camera's... de strook in de gaten gehouden. Dus eigenlijk langs de grens hebben ze acties van Hamas in de gaten gehouden. En zij hebben dus al maanden van tevoren aangekondigd... dat daar heel veel acties waren. Dat ze daar aan het oefenen waren. Zelfs aan het oefenen waren met gijzen, gijzela uh, gijzelaars meenemen. Dus er zijn allerlei acties gezien. En uiteindelijk hebben ze ook... Uh, Aangedrongen van mogen we alvast wapens hebben hiervoor? Mochten, mochten ze nou wel die grens overkomen? Nee, is helemaal niet nodig. Uiteindelijk kwamen ze dus op 7 oktober en toen konden ze dus gewoon al die vrouwen bijna gewoon makkelijk meenemen. Dus nu eh, wordt er een onderzoek gedaan, althans dat heeft een Jaal beloofd, maar daar komt weinig schot in de zaak voor het onderzoek. Je houdt het elk een beetje af. Dus deze eh, dames die nu vrij zijn gekomen met lachende gezichten, zie je hun op de foto. Ik kan me voorstellen, na 500 dagen. Die zeggen van, er moet echt iets gebeuren. Er moet, dit kan gewoon niet. Het was zo duidelijk dat er iets aan de hand was. En er is niks mee gedaan. Dus nou, wij hebben dit bericht ook al een aantal keren gehoord. En nu is het dus ook nog door dit soort mensen bevestigd. Verontrustend. Goed, uh, tijd voor muziek op de zender. Straks uh, hebben we onder andere Lucas Hemming en ook nog The Cooks. Eerst even een nieuwe single van The Circo Waves. Ze hebben een album met Dead and Love. En zo ligt dat dicht bij elkaar. Let's leave together. I get this Just wishing met Weezer een beetje hetzelfde, ja, zelfde soort muziek maken. Het dus kan soms heel zoetsappig zijn zoals dit. Let's live together. Daar gaan we naartoe. En, maar soms kan het ook wel wat steviger zijn. Circle Waves, T-shirt weather en For Self was ook een plaat van een Dit is het, het nieuwste album. Het heet Dead and Love. Dood en liefde. Let's die en weet je, let's stay together and die at the same times. Oh, dat was mm -hmm. een white. Uh... White Slice was dat volgens mij. Die hebben toen ook zo'n dramatische plaat gemaakt. Goed. Maar ik denk, ja, het is de loopt tegen negen uur. Ja, ik kijk mijn mede even aan. Ja, lopen nou, jullie wel eens achteruit? Achteruit? Ik loop ja. een berg op, meestal. Uh, dan loop je achteruit? Ja, dat kost me minder moeite. Oh, oké. Okay. Want dan, als je nou, dan achteruit dan je het loopt... Het gaat enorm dan gezond te je... zijn. Ja, ja. Want Mag de hele voor... bewegingsmechaniek die werkt volledig anders dan bij vooruitlopen. Knieën maken kleinere bewegingen. Ja, ja, bedoel, ja bedoel je ja, waarschijnlijk... Ja, ja. En uh, het is heel goed voor mensen die dus uh, uh, aan het bijherstellen zijn van een knieoperatie. De enkels nemen ook uh, de meeste schokdemping voor hun rekening. Maar het heeft ook positieve effecten op de hersenen. Oh. Dus Nederlandse wetenschappers hebben dit aangetoond. Wat grappig. De prefrontale cortex, dus uh, dat hersengebied dat verantwoordelijk is voor de besluitvorming en probleemoplossing, blijkt extra actief tijdens het achterwaarts lopen. En de techniek wordt al toegevoegd uh, bij uh, fysiotherapeuten en bij topsport. ja. Yeah. En uh, deze vorm schijnt ook meer calorieën te verbranden dan gewoon wandelen. Maar ja, voorzichtigheid is gebogen. Want je hebt toch geen ogen in je achterhoofd? Nee, dus, die spiegeltjes. Dus, uh, met ja. je psychospiegeltjes en zo. Op je hoofdplaatsen. Ja. Zie die mensen nog wel eens op die fietsen. Dan heb je ook van die spiegels op ja. een helm. Maar Chinese onderzoekers wijzen daarnaast ook op... dat activiteiten als tai chi en zwemmen ook... ...misschien wel nog effectiever kunnen zijn voor bijvoorbeeld ja, rugklachten. Jezus, dat is heel wat anders. Ja, dan moet uh, je het anders gaan doen. Nee, ja, ik denk van, nou, dat ik, vind, het het, blad ik dit. Ik merk dat ik in, Tha in Thailand moest er best wel een stukje omhoog klimmen, weet je wel. Ja. En op een gegeven moment, uh, nou, ik ben uh, meestal om, omhoog wel goed, maar omlaag niet. Maar op een gegeven moment ging ik achteruit lopen. Ik hé, hey, dat is nog veel makkelijker. Want dan hoef je je voet minder omhoog te doen. Want het is, het is veel makkelijker zo. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Maar het grappige is, ik heb sinds kort een oplossing. Ik was al de hele tijd aan het roepen van de exoskelet gaat komen voor de gewone man. Die ah. is er al voor de gewone man. Ah. Je hebt een exoskelet die je gewoon om je heup kan gespen. En die doe je dan met ringen om je bovenbeen. En die trek je bovenbeen een klein stukje omhoog. Waardoor je een klein beetje ondersteuning krijgt. Dus die, oh. die is er al. De exoskelet voor de gewone man die gewoon lekker de bossen in wil, die is er dat al. Die zijn jungle toch maakt? Dus ja, de, ja. Ik kan nog een keertje gaan en dan met zo'n exoskelet. Ik denk okay. dat het helemaal niet zo gek is. En die kost rond de 1000 euro, 1200 euro. En dan uh, heb je gewoon een klein beetje ondersteuning. Ja, dat kan er dan ook nog wel bij. Oh, grappig toch? Ja. Ja. Dus vertel, Marco. Ja, we, er is. Uh, uh, er is uh, uh, onderzoek gedaan en het blijkt dat wij meer sparen hebben gespaard. Ja, 600 miljard of zo? Ja, 600 miljard. En het leuke ervan is, er zijn in Nederland zo'n 8,4 miljoen huishoudens. Dat betekent dus dat een gemiddelde van ongeveer 73.000 euro aan spaargeld per huishouden zou hebben. 73.000 euro. Maar ik had toch niet? ja Ik denk dat die rijken gewoon stinkend rijk geworden ja. zijn. Weer. Ik denk de het De armen die zijn meer in de schulden ja. gekomen. Maar dat gaat echt ja. over wat je op de bank hebt staan. Niet wat nee. je met huizen en nee. zo. Net nee, puur wat je aan spaargeld hebt waar je nog niet aan hoeft te dus komen. Dus de problemen van de wereld kunnen gewoon opgelost worden? Ja. Het is zo. Alleen al door Nederland. Ja. ja. ja. Moet je nagaan. 600, 600, 600, 600 miljard euro. Wat is onze staatsschuld? Oh ja, ik kan wel even kijken hoor. Ja, dat kan je gewoon tegen elkaar ja. wegzetten. Maar goed, dan moeten we, nou, verhouding moeten we een beetje mensen gaan inleveren natuurlijk. Hè? Want uh, ja, er zijn echt mensen dus heel erg lijkt. 481 miljard. Dus kijk, kijk al miljard. een houden. miljard. Oh, en ja, en jij, jij had 600 miljard toch? Ja. ja dat, nou, dat dus, is eigenlijk nou, opgelost. Het ja. Is is opgelost. <laughs> we hebben allemaal zo'n hout nog euro's uh, in de pot doen. Ja, dan kunnen we, dan we gewoon weer wat gehad miljard over, wat gaan we daarmee doen jongens? Le ja, dat is ideaal gewoon. naar beneden. Ja, nou goed, weer, het dus, komt er uh, ooit nog eens een belasting, een extra belasting voor mensen die nou, echt rijk zijn? En uh, we hadden het er net nog over, hè? Dat ja. is, je 481 miljard, dat was eind 2023, hè? Zie ik hier wel. Maar dat was 45,1% van de hele economie. Maar uh, Europees is afgesproken dat de schuld van een land niet meer mag zijn dan 60% Precies. van de omvang van de economie. Moet je nagaan. Ja, ja. Dus uh, nou, dan. Dan weet je gewoon niet wat andere landen hebben hoor. Dat is echt verschrikkelijk. Ja, je hebt meteen te kijken wat of, of Amerika aan staatsschulden heeft. Ja. Nou goed, daar hebben we niet helemaal tijd Of Kan je het nog even snel vinden? Nou, Hou uh, er een teller voor gemaakt. Ja, ja. Het is 23. Uh, 33, uh, hij stijgt daar met 45 dollar per seconde. En het is de 33 miljard staat hier. Maar, maar ik meer denk, denk ik. Kan. Het is wel meer denk ik. Een biljoendanting dan ik, zoiets. Hm. De schuld per inwoner is al uh, Goed, dus ruim een tom. Spreek je zo in deel 2 van het rijdenprogramma met de geschiedenis. En ook de verjaardag, weer allemaal jaar is. Ach, is wel boeiend. Kom straks gewoon weer terug of blijf gewoon zitten. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur.